Er verandert niets, dat is de ellende, de kracht van de verandering. Ja, ik vond dat schitterend, meuters, he, meuters op dinges. Ja, dus we gingen jobs creëren, Je weet nog wat dat de wever zei, tegen Magnet, ja. show me the money, vanaf de eerste dag creëren wij jobs. Ja, wat schrijft meuters? We zijn op de goede weg, want uh, de werkloosheid graag neemt minder snel toe. <laughs> nou, je kunt alles bewijzen met cijfers. No. Dat is zoals gezegd met het Bruto Nationaal. Dat zijn indicatoren die voor een stuk in waarde hebben in continuïteit. Maar ja, die kun je in een verkeerde context gaan om te moet, kijken, en dan is dat niks waar. Je moet niet in ratio's denken, je moet in volume denken. Er mm. zijn dus gedeflatteerde munteenheden. Mm. En dan ja. zie je inderdaad. Was de staatsschuld verminderd, ondanks het feit dat de schuldratio opgelopen is van 130,2 naar 179. Maar de schuld zelf in de munten van 2010, in de euro's van 2010, heeft de schuld verminderd.